De man die nu is opgepakt wordt verdacht van poging tot medeplegen van moord, dan wel doodslag. Hij wordt morgen voorgeleid. Het wordt het komend jaar drukker in de treinen. De NS haalt begin 2016 de Mat64 treinen, ook wel de apenkoppen genoemd uit de dienstregeling, omdat ze te oud zijn of om nog te mogen rijden. Er zijn nieuwe treinen besteld, maar die worden pas eind 2016 geleverd. Het weer, van West naar Oost ligt een regengebied over het land. De meeste regen valt in het noordwesten en het is een graad of 17. Morgen wisselend bewolkt, lokaal valt er een bui en het wordt dan opnieuw 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging ten zuiden van Rotterdam. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda staat tussen Rotterdam en Dordrecht 13 kilometer file door een ongeluk. Lange tijd waren de twee rijstroken dicht. Nu is alleen de rechterrijst ook nog afgesloten, maar toch is de vertraging nog anderhalf uur. De verkeer vanuit Rotterdam naar het westen van Brabant kan het beste voor de route over de A29 kiezen. Kies je bij Rotterdam eerst voor de borden Bergen-op-Zoom. Op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Muidenberg 9 kilometer vanaf het knooppunt Watergaasmeer. Dat komt door een ongeluk. De rechterreis ook is afgesloten. A4 richting Amsterdam bij Battoeverdorp 4. De rechterreis ook is ook hier dicht. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en de Meren 9. En 20 kilometer op de A15 vanuit Europoort naar Gorkum tussen Charloos en Sliedrecht West. Dat zijn omrijders vanwege die file op de A16 waar ik mee begon. A27 van Almere naar Utrecht tussen Eemnes en Rijnsweerd, 16 kilometer langzaam rijden en de vertraging is daar een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vandaan. Daarom gaat de karavaan, Dus morgens al op weg Dan zijn we er niet zo laat Heeft mama een goede bel en is papa Zijn tanden door zijn lip. Hij brult als een wilde als papa verbinden wil. Lien draait in de molen rond, jankt als een jonge hond. Want ze willen eruit en de ring dat staat niet stil. Heet papa ronde bui en is papa niet geluid. En we draaien en we schommelen zo fijn Tot we misselijk van de draaien en de limo naar de zee. Heel de dag is het vies, is dan feest Tot we uit zien als een beest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 Zand actief het Zandvoort of telefonisch 023 57 40116 the day. the day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 546. En de website is: www.kafkooper.nl. Het begint om 9 uur avonds en het is s'nachts om 1 uur afgelopen. Muziek,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 de mooiste stad in ons land al die Amsterdamse mensen al die lichtjes avonds laat dat het plein. niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdamer gezellig mm hmmm mm -hmm. Dan Het ritme van Sanford. When I'm walking, let me walk And when I'm talking, let me talk Cause I've been lonely, lonely. It is time for me to strut my stuff. And when I'm sleeping, let me sleep. And when I'm creeping, let me creep. Cause I've been lonely long enough. It is time for me to strut my stuff. So come on, walk with me. Come on. And talk with me And when the bands start swinging Let them swing And when I'm singing Let me sing Cause I've been lonely long enough And it's time for me to strut my stuff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 De gemeente Zandvoort wil een bijdrage leveren aan de oplossing van de vluchtelingenproblematiek.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 Bij statushouders gaat het om huisvesting van de individuen en huishoudens. De eerste vraag aan gemeente van het Centraal Orgaan Opvang Vluchtelingen, het COA, betreft grootschalige tijdelijke noodopvang of mogelijkheid voor een asielzoekerscentrum. Om plaats te maken in de reguliere asielzoekerscentra van vluchtelingen die net in Nederland zijn aangekomen, wordt ingezet op het versneld huisvesten van statushouders die nu daar nog verblijven. Daarvoor is de regeling zelfzorgarrangement van gemeentes ingesteld. Bij het zelfzorgarrangement gaat het niet om de huisvestingprocedure die al bekend is bij de gemeente, maar om tijdelijk onderdak te verlenen aan statushouders die nog niet zijn doorgestroomd naar reguliere huisvesting in de gemeente. Zandvoort, van oudsher een gastvrije gemeente... wil vanuit haar maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid... intensief zoeken naar mogelijkheden om een bijdrage te leveren... aan de opvang van vluchtelingen en de tijdelijke opvang van statushouders. Het college van burgemeester en wethouders heeft... sinds de eerste signalen van de groeiende stroom vluchtelingen haar bereikte... onderzocht welke mogelijkheden er zijn... Om te kunnen voldoen aan de, aan de randvoorwaarden voor opvang die voor COA zijn vastgesteld. The sun is out, the sky is blue. There's not a cloud to spoil of you, but it's raining. Rainy.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 Westkust, Vanochtend trokken vanuit het westen wolkenvelden over het land... en plaatselijk viel een beetje lichte regen. In het Zuidoosten was de bewolking soms dun genoeg om de zon door te laten. Vanmiddag viel er aanvankelijk in het noorden en het westen af en toe nog lichte regen. Later in de middag verschenen in het westen buien... waardoor de tijdelijk wat harder regende... en er stond een matige tot vrij krachtig zuidwestenwind. Aan de kust en op het IJsselmeer was de wind krachtig... De middagtemperatuur lag tussen de 16 graden in het noordwesten... en maximaal 18 graden in het zuidoosten. Vanavond trekken de buien naar het oosten van het land... en later op de avond zal het op de meeste neerslag verdwijnen. Vanuit het westen breekt de bewolking... maar de kustgebieden blijven gevoelig voor een enkele lichte bui vanuit zee. In het midden en het oosten van het land... kan vannacht mist of laaghangende bewolking ontstaan. Morgen losse mist... ...en wolkenvelden in de ochtend geleidelijk op. Vooral in de kustgebieden zijn er zonnige perioden. In de middag is het wisselvallig bewolkt met stapelwolken, zon en heel lokaal een licht buitje. De temperatuur stijgt van 17 tot 18 graden bij een matige noordwestenwind. In de avond klaart het breed op en ontstaat er eerst mistbanken. In de nacht is er in het hele land kans op mist en kunnen dichte mistbanken het verkeer hinderen. Zaterdag duurt het een tijd voordat het in het hele land de mist is verdwenen. In de middag worden stapelwolken afgewisseld met zon... en het blijft waarschijnlijk droog. Omdat er weinig wind staat, is het met 70 graden prima weer. Zondag is het opnieuw kans op een mistige start. Daarna schijnt regelmatig de zon... en het wordt even warm als op zaterdag. En na het weekend blijven we te maken houden met rustig en droog herfweer. Er zijn perioden met zon... Maar met 16 tot 18 graden verandert er weinig aan de temperatuur. I'm b b Wait. Hey. De makreelrookwedstrijd van de zeevisvereniging op zaterdag 26 september. Meerdere zeevissers gaan de strijd aan de beste makreel te roken. Waarna een vakjury de winnaar rond 5 uur bekend zal maken. Dit is een besloten wedstrijd. Maar iedereen is vrij om te komen kijken. En natuurlijk kunt u verse makreel ook kopen. Meer informatie, beachklop nummer 5. Boulevard Lood nummer 5 en de aanvang is 11 uur s morgens en het is middags om 3 uur afgelopen. Blanc, blanc, blanc, Blam blam blam. blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc qui danse blanc blanc le soleil de plomb et dans tes yeux mon rêve en bleu bleu bleu quand j'ai besoin de vacances bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, je m'embarque dans tes yeux bleu, bleu bleu comme un ciel immense et nous partons tous les deux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 Les cheveux d'un blond de rêve blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, Défaire blanc, le temps flot léger Blanc, blanc, blanc, blond, blanc, blond, blanc sur une grève blanc, Où je voudrais blanc, naufrager Et eh ouais Bleu, bleu, le ciel de Provence Blanc, blanc, blanc, le goéland, le bateau blanc Trouwinspiratie opdoen aan Zee voor een onvergetelijke trouwdag. Trouwen aan Zee op 27 september. Laat Nijer Trouwbeurs aan Zee, in Zandvoortje ervaren hoe deze meest romantische dag van je leven eruit kan zien. Samen met leveranciers uit de branche worden bruidsparen voorzien van de huidige trends... ideeën en inspiratie om hun strandtrouwdag te verwezenlijken. Voor deze vierde editie van de Trouwbeurs op zondag 27 september... van half twaalf tot vijf... opent strandpaviljoen en restaurant Meijer aan Zee wederom haar deuren. Op deze dag wordt een waardebeleving gecreëerd voor de aanstaande bruidparen. In het prieel op het strand wordt de korte ceremonie voltrokken door een trouwambtenaar. Binnen in het paviljoen kunnen de bezoekers onder andere terecht voor make-overs, heerlijke proeverijen, fotografie, videografie, styling en de mooiste bruidsjurken. De entree is geheel gratis en alle bezoekers ontvangen bij vertrek een goodiebag. Met de voeten in het zand, strandpaviljoen Meijer zee, is een officiële trouwlocatie, waar het ook mogelijk is om op het strand te trouwen. Zoek je een charmante locatie aan zee... waar de sfeer romantisch ongedwongen en relaxed is... dan is dit de locatie, om ja tegen te zeggen... en een spetterend feest te vieren. Op de beursdag kunt men genieten van een heerlijke lunch... of na afloop een romantisch diner met zeezicht. Bij de entree ontvangt men een kortingvoucher. Meer informatie... Meijer aan zee... strandafgang De Vavage nummer 16... telefoonnummer 023... 571-3310 Het e-mailadres trouwbeurs.meijerac.nl En de website is www.meijertrouwbeursac.nl <truhend> maakt salsa en Latin-muziek toch zo aanstekelijk... dat iedereen spontaan begint te bewegen... en de sfeer uitbundig wordt met alleen maar lachende mensen. Dat is op papier lastig uit te leggen. Dat moet men meemaken, dat moet men voelen. Een aantal jaren geleden was de band Los Motivanios... het voormalige zangeres Bonnie M... al een aantal keren te zien en vooral te horen in Café Omstee. Gasten van toen weten het meteen weer dat er een feestje gevierd gaat worden. Gastheer Ton Arissen... nodigt u dan ook uit... van harte om naar Tropica Party mee te beleven... op zondag 27 september... in het cafégedeelte Het Juttertje... van het jaar rond strandpaviljoen Thalessa. En vergeet u dan niet. Het begint om vier uur middags... de toegang is gratis. Indien men wenst te eten vooraf... of tijdens na of te optreden... reserveer dan op 023 571... 5660 Meer informatie Strand Tentalesa Strandafgang Bernard nummer 8 I bake your garden I never promised you a rose garden along with the sunshine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 Sweet Talks.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 Wat was het grootste rijk aller tijden? Dat was in ieder geval niet Nederland. Weliswaar was in de 17e eeuw het huidige New York van ons... net als enkele Antillen, Suriname, delen van Brazilië en Zuid-Afrika... en natuurlijk Indonesië. Maar al dat land was goed voor slechts een paar procent... van het landoppervlakte van de wereld. Misschien verrassend. De Romeinen doen ook mee in de top van de grootste rijkerijst. Op het hoogtepunt van het Romeinse Rijk telde het zo'n 6,5 miljoen vierkante kilometer. Een dikke 4% van het landoppervlak. Naar schatting, want de grenzen van rijken waren destijds minder nauwkeurig vastgelegd dan landgrenzen tegenwoordig. Wie zich dan wel het Grootse Rijk ooit mag noemen, dat is een spannende strijd tussen het Mongoolse Rijk, 13e-14e eeuw, en het Britse Rijk, 16e-20e en de eeuw met dit laatste als nipte winnaar. Het Morgolse Rijk was op het hoogtepunt goed... voor zo'n 22 van het labovervlakte op aarde. Het Britse Rijk besloeg op het hoogtepunt in 1921 bijna een kwart. kissing your sister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 Het zijn levensliederen, meestal over vissersleed en zeemansleiden. Het festival gaat elk jaar van start in nieuw unicum met een optredensmorgens voor de bewoners. Dit jaar van Chanticoor het stengde de Tijg uit Amuiden. Vanaf het bordes op het raadhuis zal wethouder Bluis om 12 uur het stadzuin geven voor de openingszang van alle koren. Een gevarieerd programma volgt op vijf locaties. Tot slot weer de grote mezing samenzang met het publiek om kwart over vijf. Kijk voor tijden bij programma en voor de locaties van de optreden op het plattegrond van Ze En Zing mee. Meer informatie? Website Yeah. <laughs>